Ook in Jemen tienduizenden de straat op. En centrale opslag vingerafdrukken lijkt van de baan. In het centrum van Cairo zijn voor- en tegenstanders van Mubarak slaags geraakt. Daarbij is zeker één dode gevallen, tientallen mensen zijn gewond geraakt. Tegenstanders van Mubarak proberen het Tariaplein weer in handen te krijgen. Daar zijn nu nog veel voorstanders van het regime van Mubarak. Het leger heeft waarschuwingsschoten gelost en probeert weer een buffer te creëren tussen de twee groepen. Er zijn berichten dat de aanhangers van Mubarak hotels binnendringen... op zoek naar journalisten. Veel vertegenwoordigers van Nederlandse media zijn verhuisd... naar een hotel op wat grotere afstand van het centrum van Cairo. Buitenlandse journalisten op en rond het Tahrirplein... zijn eerder vandaag mishandeld door Mubarak-aanhangers. Drie Egyptische oud-ministers hebben een reisverbod gekregen. En ook kunnen ze niet meer bij hun bankrekening... zo meldt de Egyptische Staatstelevisie. De ministers werden afgelopen weekend ontslagen door president Mubarak... Onder hen is de oud-minister van Binnenlandse Zaken die over de politie en geheime diensten ging. De omstandigheden waaronder internationale journalisten in Egypte moeten werken worden steeds lastiger. Er zijn diverse berichten over aanvallen op cameraploegen en andere vertegenwoordigers van de media. De aanvallen lijken vooral afkomstig van aanhangers van president Mubarak. GPD-correspondent Harald Dorenbos meldde vanochtend... dat hij door mannen met kapmessen uit zijn taxi is gedrokken... en bijna is gelinst. Een cameraman van de NOS, Erik Feiten... is vannacht op het vliegveld van Cairo door de autoriteiten tegengehouden... en zijn apparatuur is in beslag genomen. Een aantal ambassadeurs in Cairo heeft geprotesteerd... tegen de behandeling van journalisten. En ook premier Rutte heeft gezegd... dat je met je tengels van journalisten moet afblijven.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 Islamdeskundige Hans Janssen, die getuige was in het proces tegen PVV-leider Wilders... is niet beïnvloed door Raadseer Schalken. Dat concludeert het OM na een rechercheonderzoek. Janssen was in mei vorig jaar uitgenodigd voor een etentje waar ook Schalken was. Dat was saillant omdat Schalke een van de rechters was... die het OM hadden opgedragen om Wilders te vervolgen. Janssen was een getuige die aan de kant van Wilders stond. De PVV-leider deed aangifte tegen Schalken wegens het mogelijk beïnvloeden van Janssen.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 De lessen Fries op basisscholen en middelbare scholen laten veel te wensen over. Dat stelt de onderwijsinspectie. Een aantal scholen geeft alleen Fries omdat het moet. Volgens schooldirecteuren zijn leerlingen er niet echt gemotiveerd voor en hun ouders ook niet. De onderwijsinspectie vindt dat er meer docenten moeten komen die Fries kunnen geven en dat beter moet worden bijgehouden hoe kinderen presteren. Scholen in Friesland kunnen een ontheffing krijgen van de verplichting om vries te geven. Maar volgens de inspectie is niet duidelijk op welke gronden de provincie die ontheffing verleent. Als die regels duidelijker zijn, kan de onderwijsinspectie beter controleren of scholen voldoen aan de verplichting om lessen vries te geven. En dan het weer. Op wat hoge bewolking na is het grotendeels helder. De wind draait vanavond naar zuidwest en trekt dan flink aan.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 Ah, de ANB-verkeersinformatie. De avondspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Er staat 170 kilometer file. De problemen zitten vooral in het zuiden van het land. En eentje bij Amsterdam. Op de A10 Zuid loopt het vol richting Den Haag. Er staat voorknopend de Nieuwe Meer, 8 kilometer. Het komt door een kapotte auto op de A4 richting Den Haag bij Sloten. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de E19 van Breda naar Antwerpen is heel veel vertraging Tussen Meer en Sint-Joppen, het gehoor 18 kilometer verder is daar net voor de spits een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens... en er is maar één rijstrook vrij. Verkeer vanuit Rotterdam onderweg naar Antwerpen en Gent kan beter omrijden. Vanaf knooppunt Klaverpolder, via Rozendaal en Bergen op Zoom... over de A17, A58 en de A4. Dan de A58 van Tilburg naar Breda, na een ongeluk bij Gilze 3 kilometer... A67, ja, Eindhoven richting Venlo tussen Asten en de Afrit Helden, 6 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de linkerrijstrook dicht. Worldticketcenter.nl Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. Worldticketcenter.nl Kijk elke donderdagavond naar de nieuwe serie Levenslied.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdiek. 8 over 5, goedemiddag. Het werk in Egypte wordt steeds moeilijker voor de verslaggevers daar. Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep staat nog wel op het Tahrirplein in Cairo. Hans-Jaap, wat gebeurt er nu om jou heen? Een beetje een soort feestje uh, lijkt het wel bij één uh, ja, hoek van het plein uh, waar veel muziek klinkt. En uh, ja, de leger, uh, de tanks van het leger, die hebben zich ook zo klaar... meer op de, naar de plek waar de demonstranten terrein hebben gewonnen vandaag. En um, het leger doet dus op het moment verder, verder niks? Nee, die staan een beetje op een rijtje uh, bij de ingang van het uh, Egyptisch Museum. Uh, wat een soort legerbasis uh, geworden is. Toen dat aan, moesten weten. Uh, maar en voor de rest, ik kon een hele lege helikopter uh, boven meer cirkelen... Maar deze mensen, het is een enorme menigte hoor, het, het lijkt over er steeds meer komen. En volgens mij is dat gewoon zo. Um, en die komen via routes die nog wel uh, beschikbaar zijn om, om niet alleen zichzelf hierheen te brengen, maar vooral ook uh, water, eten en medicijnen. En eerder vandaag ging het er weer behoorlijk heftig aan toe tussen de aanhangers en, en de tegenstanders van Mubarak. Wat zijn jouw berichten over de slachtoffers? Ja, ik stond er eigenlijk middenin. Althans, ik ga niet uh, mee met de echte frontlinie. Dan is de die jongens die helemaal echt onverschrokken zijn en naar voren stuipen... om maar uh, van echt één-op-één gevechten te leveren met uh, Mubarak-aanhangers. Uh, ik die linie daarachter en we gaan wel vrijgehouden de slachtoffers terug. Ik heb er één dode gezien, die werd dan binnen gedragen met een doek over zijn hoofd. En de religieuze kreten meteen bijgeroepen Dus bij de Medische Post Want deze demonstranten hier hebben verschillende... ...medische posten met mannen en vrouwen in witte jassen. En uh, ik heb gewonden zien komen, een jongen met een kogel geschoten in zijn nek. Sommigen zijn door stenen geraakt. Uh, maar ja, er is dus geschoten. Onduidelijk is welke kogel, hè, waar, waar die zijn oorsprong vond en welke verweer die kwam. En het is een stad waar zeer veel uh, geruchten gaan. Die geruchten zijn de afgelopen dagen een aantal keren uh, uitgekomen. Als jij zegt, er komen weer steeds meer mensen naar het plein. Wat wordt er gezegd over wat er vanavond kan gebeuren als het donker wordt? Ja, die, die mensen komen vooral naar het plein om uh, het plein te verdedigen tegen Mubarak-aanhangers. En de grote vraag is wat die gaan doen. Die zijn natuurlijk vernederd doordat ze van uh, één plek zijn weggejaagd. Gaan die dan weer via een andere route proberen binnen te komen? Of wachten die daarmee tot het dieper in de nacht is? Of pas op vrijdag? Uh, niemand weet dat. Alleen de mensen hier, ja, die zijn er wel klaar voor, heb ik het idee. Uh, ik, ik heb al eerder gezegd, ik heb al getwijfeld een beetje aan de vastberadenheid. Uh, zeker toen het een miljoen mensen uh, en er nogal vrolijk uitzag. Hè? Dat was echt een familiebijeenkomst, het moest het allemaal vreedzaam lijken. Maar je ziet hier wel de enorme ja, uh, determinatie van deze mensen om, om hier te blijven, toch Mubarak weg is. Ja, je noemt, en, net, ja, een, ja, je je eigenlijk... noemt net vrijdag, uh, want morgen staat er nog altijd een grote demonstratie gepland. Ja, maar dit is al een grote demonstratie en, en de bedoeling is dat er dan inderdaad nog meer mensen zullen worden. Maar... Kijk, dat deze mensen niet te veel meer willen plannen, maar vooral willen zien ook van, ja, wat krijgen we allemaal uh, op ons bord geserveerd? Gaan die Mubarak-aanhangers iets doen? Of uh, zijn de woorden van de verse premier van Egypte, dat de dat, dat, dat spijt is ja, aan de kant van de regering over al het geweld van de afgelopen dagen, dat die waar zijn? Want ja, zij geloven ook natuurlijk dat uh, de Mubarak-aanhangers echt gestuurd zijn, aangevoerd, het is een uh, gecoördineerde actie. Ja, komt er weer zo'n actie of komt die er niet... Niemand weet. Hans-Jaap Meelissen vanaf het Tahrirplein in Cairo. In Egypte. En het begon natuurlijk in Tunesië. En die gebeurtenissen in deze twee landen... hebben hun weerslag op andere landen in de regio. Kees Edenbaas, buitenlandredacteur, hier in de studio. Op welke andere plekken, Kees, in de regio... zie je dat het voort nog meer verzet begint te tonen? Nou ja, vandaag dus, uh, we hoorden het al even in het nieuws... grote demonstraties in Jemen... waar zeker uh, 20.000 mensen de straat op gingen... om te protesteren tegen de regering van president uh, Saleh. Oh, <laughs> Ja, de president die had gisteren laten weten dat hij in uh, 2013 zal aftreden en, en na meer dan uh, 30 jaar aan de macht te zijn geweest. En dat hij ook niet van plan was om zijn zoon als opvolger aan te wijzen. Maar goed, dan nemen de demonstranten en dan hebben we het over een land met 40% werkeloosheid en stijgende voedselprijzen echt geen genoegen mee. Dus ze blijven roepen om uh, einde aan de corruptie en het uh, dictatoriale bewind. Nou ja, als we even kijken naar uh, Algerije bijvoorbeeld. Daar heeft de regering van president uh, Bouteflika de voedselprijzen drastisch verlaagd. Uh, beloftes gedaan voor betere huisvesting. Want hij wordt ook een beetje zenuwachtig door de protesten. Nou, die prijzen van die belangrijkste voedingsmiddelen... die zijn nog nooit zo laag geweest als nu. En Boutafrika, die heeft net aangekondigd dat hij ook de noodtoestand... die al 19 jaar van kracht was, nu eindelijk uh, zal opheffen. Maar de sfeer in het land die blijft uh, gespannen. Via het internet uh, zien we... En dat net als in Egypte wordt opgeroepen voor een dag van de woede. En op 12 februari, volgende week zaterdag... dan zullen de oppositie en de regering de degens kruisen in, uh, in Algerije. Ga iets verder naar het westen in Afrika, en dan heb je Marokko... Hè, waar ook al geruime tijd protesten uh, zijn geweest. Jazeker, en daar heb je ook al mensen gehad... die zichzelf in brand staken uit wanhoop om hun, hun uitzichtloze situatie. En uh, op Facebook zie je bijvoorbeeld... dat zich daar twee duidelijke kampen aan het uh, ontstaan zijn... Eén groep die roept op voor een, een mars om van de liefde. Met st voor steun aan de huidige koning uh, Mohammed VI. En een tweede groep die roept op tot betogingen in opstand tegen de, de corruptie binnen de regering. En ook daar hebben we demonstraties gepland gezien. Op 20 februari staat daar een grote mars op het programma. Geef u nog even de tijd voor twee andere landen, Syrië en Jordanië? Nou, Syrië, daar hebben we voor vrijdag en zaterdag... anti-regeringsdemonstraties op het programma staan na het vrijdagmiddaggebed. En dan Jordanië, daar deed koning Abdullah al toezeggingen aan de oppositie... na eerdere protesten voor economische en politieke hervormingen. Hij heeft een andere regeringsleider aangewezen. Die wordt niet geaccepteerd door de islamitische oppositie. En de protesten blijven ook daar... Aanhouden. Kees Edelbaas was dat. En over de ontwikkelingen praten we verder met Maurits Berger... hoogleraar islam en verbonden aan het instituut Klingendaal. Goedemiddag. Dag, hallo. Om eerst even naar Egypte te gaan, terug te gaan. U heeft een tijd in Cairo gewoond. Hè? Wat doen alle beelden en verhalen op zo'n dag als vandaag en gisteren met u? Uh, ja, het is indrukwekkend. Het is ontroerend en ook... Uh, ja, ik vind het ook een beetje bevreesd van wat is hier allemaal aan de hand. U kent de stad en de mensen niet meer terug? Uh, Nee, nee, op deze manier niet. Aan de andere kant, ik moet ook heerlijk zeggen, het, het verbaast ook niet helemaal. Er is een bepaald soort woede die naar boven komt, die ook alweer herkenbaar is. En tegelijkertijd ook de, de, de, de vreedzaamheid en de samenhorigheid die je ook ziet, dat herken ik ook terug. En wat, wat, iedere keer weer te, te roepen van wij zijn allemaal Egyptenaar. Enorme nationale trots die er is. Ja, maar ondertussen wel uh, behoorlijk slaagdraag ja, ja. raken met elkaar. Nou, een van de dingen die ik, die, die ik wel opvallend vond is... is ik, ik heb er nu eigenlijk niet meer zo goed zicht op. Maar toen, toen het voor het eerst slaags raakte. Toen werd er ook gesproken als pro- en anti-demonstranten. Toen ik heel toch eigenlijk Het idee dat de zogenaamde pro-Mubarak demonstranten niet zozeer pro-Mubarak waren... maar gewoon ingehuurd waren, de hooligans. En dat is iets wat ze wel vaker hebben gedaan. Niet alleen Mubarak zelf of zijn trawanten, maar ook zakenmensen... die ook bedreigd worden hè, gewoon in, in hun materiële welzijn. Dan worden ze echt bedreigd op dit moment. Dat die gewoon hooligans inhuren. Die worden gewoon met busjes en een paar pond en, uh, erin gestuurd om te gaan knokken. En dat is al veel vaker gebeurd, alleen nu op iets grotere schaal... Dus ik weet niet of die pro-Mubarak uh, zijn. Die, die worden door van, van Mubarak zijde ingehuurd. En daardoor gaat, ja, er, er zullen vast ook mensen zijn die zeggen... nee, het is veel beter als Mubarak blijft, want dan hebben we stabiliteit en dergelijke. Maar ik kan geen duidelijke meer maken tussen de hooligans en tussen hun. En ik heb indruk dat die hooligans ook heel nadrukkelijk zijn begonnen met knokken. Ja, en, en welk uh, gevoel heeft u waar dit naartoe gaat de komende dagen? Kunt u daar iets zinnigs over zeggen? Ja, ik, ik, ik, ben, ik ben zo bang dat het allemaal van, um, uh, wat, van de politieke af, agenda gaat afleiden. En misschien is dat ook precies wat Mubarak graag zou willen. Um, de roep om uh, uh, hervormingen en dergelijke, dat, dat is bijna niet meer aan de orde. Nu is het de roep om, om, ja, stabiliteit. om de stabiliteit en een norm normaal leven. En nou, wat ik opvallend vind in Egypte, nou eigenlijk in al deze landen, als ik zo net even het rijtje afhoorde, um, het is niet anti-westers. Behalve tegen westerse journalisten, maar dat heeft te maken met dat de media naar buiten de plaatjes naar buiten stuurt. Maar het is niet anti-westers. En het is, uh, het is ook niet nadrukkelijk islamitisch. Dus ja. er, zijn, nou ja, er zijn bijzondere dingen aan de hand. Ja, want als het rommelt in de regio, dan kijken we met name even naar Jemen, hè, waar president Saleh heeft gezegd dat hij zich niet langer verkiesbaar stelt in 2013. Maar daar nemen de demonstranten duidelijk geen genoegen mee. Als we dan kijken naar landen in die regio, is het dan met name Jemen die wellicht een dezelfde uh kant op zal gaan als nu in Egypte gebeurt? Dat zou kunnen... Ja, ja, Jemen is weer een heel erg ander land. Hè. Het, uh, uh, uh, in, in, ja, ik, ik durf het woord bijna niet te gebruiken... maar, maar Egypte is veel, veel, ja, veel geciviliseerder. Veel meer, voor, uh, veel meer vooruitgang daar geweest. Maar zegt dat maar Jemen zoals het Jemen heeft ook een bedoeld. enorme stammencultuur. Uh, dus ik, ik kan bij Jemen nu even niet inschatten... of het een, een, uh, ik zou maar zeggen, de, een groep gestudeerde jongeren is die de straat op gaat. En in hoeverre... Want ja, je moet daar iets met de stammen... En, en wat die daarin in gaan doen. En als u zegt het is in ieder geval niet islamitisch. Dat is een gemeenschappelijke noemer. Is, is het dan misschien dat het echt is dat ze hun type leider zat zijn? Ja, absoluut een type leider. En ik denk dat het vooral een, een, so, een, een sociaal-economisch verhaal is. Een type leider wat jou belemmert in jouw ontwikkeling. En een onderdeel van je ontwikkeling zijn je politieke rechten, namelijk dat je gewoon vrijelijk mag spreken. Maar het gaat er vooral om dat je gewoon, dat je, dat, dat je geld kan verdienen en dat je naar een normaal ziekenhuis kan en dat je normaal je boodschap kan doen en, enzovoort. Dat is een van de belangrijkste uh, punten. Als je, het lijstje wat net ook werd genoemd, het, ja, werkeloosheidscijfers zijn enorm. Maar als je, dan kijkt naar, als je dan kijkt naar het feit dat in al die landen uh, nogal lang uh, een president aan de macht is, wat voor ander type leider zou je dan nodig hebben in de regio? Ja, ik denk. Het is het, het is het type leider dat.. Um, nou, ik vraag me af of het. Het kan eenzelfde soort leider zijn, dus je hebt toch op een of andere manier het leger als ruggengraat nodig. Je moet met een, een been toch wel de handel ook... Een gaan. Het type leider moet zijn dat hij niet al te uh, uh, nepotistisch is. Nou, neem dan, dan... El Baradij in, in Egypte, die dan wordt aangemerkt als de man die namens de oppositie zou kunnen uh, optreden. Is dat een type waar Egypte het wellicht mee zou kunnen doen? Ik, ik, ik, ik, ik heb persoonlijk het vermoeden van niet... Want? Omdat hij, hij heeft de, de ruggegaan van het leger heeft hij niet. Dat hij met een, een benen in de handel staat ook niet. Dat hij het volk in eigen taal kan, is, is, kan toespreken is er ook niet. Dus ik vermoed, ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat dat maakt dat hij ja, niet echt de geëigende kandidaat is. nee nou Het geeft in ieder geval aan, hè, ook uw aarzelingen uh, uh, bij deze laatste vraag, hoe ingewikkeld de situatie is. Het is ongelooflijk spannend en je krijgt het gevoel dat eigenlijk niemand weet welke kant het op gaat. Nee, maar er is wel een kentering aan de gang die, die niet meer teruggedraagt. Worden. Dat, is uit, de geest is uit de fles. Die indruk hebben wij inderdaad. Dank dat wij dit met u uh, mochten doornemen, meneer Berger. Graag gedaan. Goedenavond. Ja. Ja. Indrukwekkende beelden op internet over een rouwende chimpansee. Daar gaan we zo over praten met de maker. Eerst krijgt u de laatste verkeersinformatie van Wijnand Zwaan. En de Spits verloopt op zich niet drukker dan gebruikelijk. Maar het zijn toch de ongelukken die in het oog springen. Op de A4 richting Den Haag is zojuist een ongeluk met een vrachtwagen gebeurt bij Hoogmade. Het zorgt voor 5 kilometer fiede. De rechterrijstrook is dicht. Op de A19 naar Antwerpen staat een hele lange file voor Antwerpen. Dat heeft te maken met een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Het verkeer die kant uit kan beter omrijden via Rozendaal. De A50 Arnhem richting Zwolle na een ongeluk bij Fasen, 7 kilometer. En de A67 Eindhoven richting Venlo tussen Asten en de Afrit-helden, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdick. De voedselprijzen die zijn opnieuw gestegen tot een recordhoogte. En het einde is nog niet in zicht, dat zegt de FAO, de Landbouw- en Voedselorganisatie van de Verenigde Naties. Over de oorzaken daarvan spreken we met Nick Koning. Goedemiddag. Goedemiddag. econoom aan de Wageningen Universiteit. Dan denken we natuurlijk gelijk in Egypte. We hebben het er een hele uitzending al over. De onrust in andere Arabische landen. Is dat een, kun je daar meteen een verband mee leggen? Nou, kijk, die landen waren natuurlijk een politiek kruidvat. Maar wat je wel kunt zeggen is dat die stijging van de voedselprijzen... dat is een van de lonten die in dat kruidvat is gegooid... En dat illustreert natuurlijk hoe, hoe, ja, hoe enorm belangrijk het is... om in de wereld toch uh, redelijk stabiele voedselprijzen te houden. Want hoe concreet is het dan van invloed geweest op de voedselprijs? Wat er gebeurt in de Arabische landen en Egypte in het bijzonder? Uh, wat, wat daar gebeurt, wat dat voor invloed op de voedselprijs heeft? Ja, wat voor, wat voor Londen is dan aangestoken? Uh, uh, uh, uh, nee, het, het is, het is omgekeerd, lijkt mij. Hè? Het, het, de voedselprijzen zijn vanaf juni in de hele wereld uh, behoorlijk gestegen... En dat is een van de dingen geweest die in die landen heeft geleid tot protesten. Dus waar zie je dan vooral die stijging? Die stijging zie je op de hele wereldmarkt. Die heeft op zich heeft die verschillende oorzaken. Die, er zijn misoogsten geweest in verschillende delen van de wereld. Droogte in Rusland, overstromingen in, in Australië en dergelijke... Uh, die prijzen zijn dus vanaf juni begonnen te stijgen. Op het moment dat dat gebeurt zie je dat er een hoop speculanten... de, de termijnmarkten voor graan binnenkomen. En dat, leidt, dat versterkt die prijsstijging nog. Uh, en dan, uh, ja, het, het, het, het, het jammer is... Uh, een jaar of twintig geleden hadden we nog uh, grote graanvoorraden... in overheidshanden aan, aan, aan weerszijden van de oceaan... Maar die, ja, die hebben we afgeschaft. Dus op, we hebben op dit moment dus niet meer van die hele grote buffervoorraden die je op dat moment kunt gaan lozen om zo'n prijsstijging te dempen. Met dus die toenemende vraag als voornaamste oorzaak? Dat, uh, ik denk niet dat je dat kan zeggen. Ik denk dat op, uh, op dit moment uh, wat je vooral ziet is dat de prijzen op de wereldmarkt die gaan als een, als een wilde heen en weer. He, je ziet echt een yo effect Drie jaar geleden hadden we hele hoge graanprijzen. Daarna zijn ze uh, weer heel laag geworden. En nu uh, stijgen ze weer uh, enorm. He, als, dus u, dat... als u het namelijk vergelijkt met de situatie van 2008... toen er ook een voedselcrisis wat is dan nu het verschil? Het, ik, ik, er zijn natuurlijk verschillen. Uh, op dit moment zijn de, de totale voorraden... en dan praat ik ook over de handelsvoorraden... die zijn toch nog wel wat groter dan in 2008. Maar eigenlijk uh, is het heel overeenkomstig. Ook toen hadden we opeens een enorme prijsuitschieter omhoog... Terwijl we jaren daarvoor, met name uh, zeg maar voor 2000, hebben we een periode heel lage prijzen gehad. Nou, in 2009 waren de prijzen ook weer behoorlijk laag en nu uh, veren ze weer enorm op. Dus wat je kunt zien is die prijzen die zijn enorm instabiel. Eigenlijk veel te instabiel. En wat je nu in Egypte ziet, dat, is, ja, dat illustreert wat voor gevolgen dat, dat kan hebben. En niet alleen dat, maar de stijging is natuurlijk al zeven maanden aan de gang. Daar het ook op een structureel probleem? Het, uh, ik denk, uh, kijk, een heleboel mensen die zeggen... ja, de wereldbevolking groeit, de Chinezen gaan meer vlees eten en dergelijke. Dus we komen in een soort chronische schaarste terecht. Mm -hmm. Nou, dat, uh, ik denk niet dat je kunt zeggen... die, die hoge uh, graanprijzen van vandaag, dat is al die chronische schaarste. Uh, het is wel zo dat we verderop in de eeuw... Uh, zouden we daar mogelijk wel mee te maken kunnen krijgen. Maar verderop in de eeuw, waar, of welke jaar heb je het dan, dan? Ja, dat... dat uh, kijk. Is het over zo vijf jaar er, is het over vijftig jaar? Uh, net zo goed als dat je aan Erwin Krol niet moet vragen... om te voorspellen wat het weer op 21 juni is... moet je dat aan een econoom niet met, uh, met dit soort vragen. Maar wat we kunnen zien is dat de ruimte die we in de wereld hebben... om de voedselproductie op te voeren, die is er nog wel maar die is lang niet meer zo groot als pakweg 50 jaar geleden. En dat betekent dat we heel erg goed moeten gaan investeren... zowel in het maken van nieuwe technieken om voedselproductie uh, te realiseren... maar ook om in ontwikkelingslanden te maken... dat we met de huidige technieken uh, eindelijk eens wat meer kunnen produceren. Het probleem van die, van die enorm instabiele voedselprijzen op dit moment... is dat die prijsinstabiliteit die remt dat soort investeringen alleen maar af... He, dus daarom moet je die prijzen gaan stabiliseren. En bijvoorbeeld een verbod afvaardigen op het speculeren... met landbouwproducten en grondstoffen zoals de Europese Unie dat wil. Kan dat helpen op kortere termijn? Ik denk dat je twee dingen moet doen. Wat u zegt, dat is, dat is één daarvan. He, je moet uh, toch uh, die termijnmarkten wat disciplineren... om te zorgen dat daar geen marktpartijen inkomen die eigenlijk niks met het product wat daar verhandeld wordt te maken hebben... maar die puur alleen maar kijken naar, naar, naar korte termijn uh, gewin... Het andere is dat we moeten denken aan fysieke graanvoorraden. We moeten her en der in de wereld moeten we grote graanvoorraden in overheidshanden hebben. Liefst in handen van een, van een internationale organisatie die een beetje boven de partijen staat. En die moet gewoon de graanprijzen binnen een redelijke prijsband houden. Niet te hoog en niet te laag. Duidelijk bevrunt dus Niet Koning van de Wageningen Universiteit. Hartelijk dank. Graag gedaan. Op internet is een indrukwekkend filmpje te zien... over een chimpansee en haar dode babychimpansee. Het is gemaakt in Zambia en het is voor het eerst dat je kan zien... hoe een chimpansee reageert op de dood van haar kind. Bioloog en psycholoog Edwin van Leeuwen heeft de beelden gemaakt. Dat deed hij samen met een collega van het Max Planck-Instituut. Goedemiddag, Edwin van Leeuwen. Goedemiddag. Ja, Ik heb hem zelf wel gezien. De luisteraar weet natuurlijk nog van niks. Kunt u beschrijven wat je ziet in het filmpje? Uh, in het filmpje zie je eigenlijk dat een, een moeder uh, haar overleden baby met zich meedraagt. Uh, dat, dat is eigenlijk net voor de filmen gebeurd. En in het filmpje hebben wij eigenlijk vastgelegd hoe de moeder afstand doet van haar baby. En gedurende een uur eigenlijk constant op en neer gaat tussen de baby en een plek twee meter verder. Ja, en daar gaat de chimpansee in de schaduw zitten. Op een gegeven moment loopt ze de hele tijd heen en weer hè, naar, naar uh, de baby chimpansee. Is, heeft u de indruk dat dat is om te controleren of die echt dood is? Um, het is moeilijk te zeggen wat ze precies aan het doen is, maar het is in ieder geval geen typisch chimpansee gedrag. Um, ze is wel constant aan het checken in het gezicht van de baby. En ze heeft haar uh, hand en haar vingers op de nek uh, van de baby gedurende een aantal seconden, me meerdere keren, zeg maar. Um, en ook in het gezicht is aan het inspecteren. En wat um, is daar niet uh, typisch chimpansee aan? Um, nou, de, de tijd duurt vooral. De chimpansees zijn vooral wel geïnteresseerd... en heel nieuwsgierig naar nieuwe dingen... en ook naar andere chimpansees. Maar ze zijn heel erg uh, snel en wispelturig... en ze, weten snel, ze zijn snel eigenlijk verveeld. Dus het feit dat ze constant uh, voor een uur lang eigenlijk... Uh, dezelfde dingen blijft blijf nakijken en blijft checken, is, is op zijn minst uh, opmerkelijk. En op een gegeven moment gaat ze ook liggen. Dat, dat ziet er vrij dramatisch uit. Hand voor de ogen ook een keer. Kan je vaststellen of het echt rauw is wat een chimpansee dan doormaakt? Weet u of ze dat soort gevoelens kennen die wij hebben als mens? Nou, dat is gewoon altijd heel moeilijk te zeggen in ons vakgebied. Dus dat, uh, dat is ook iets waar we ons niet aan willen wagen eigenlijk. Het is... Um, het is indrukwekkend om te zien dat het iets niet typisch is. En daarom hebben we het gewoon zo gedetailleerd vastgelegd en uh, verslag gelegd. Maar uh, ik, ik weet niet of het een rouwproces is en of het eenzelfde soort rouwproces is als bij mensen. Dat is gewoon moeilijk te zeggen. Ja, je zag ook andere chimpansees in de buurt. Dan is mm -hmm. dat waarschijnlijk moeilijk te zeggen of dat iets van troost was wat ze onderling boden. Uh, ja, het is, dat is ook moeilijk te zeggen. Altijd inderdaad met zulke menselijke eigenschappen uh, en eigen, menselijke uh, sociale gedragingen. Maar wat we, zagen, wat we wel kunnen zien uh, en kunnen zeggen... is dat de andere groepsgenoten uh, de baby ook inspecteren... en dat de moeder daar constant heel dichtbij bleef. Dus dat het wel een soort van uh, een manier is om te leren over de toestand van haar baby. Nou, en wat heeft u geleerd van de chimpansee? Uh, nou, het, ook dit voor mij is dus uh, heel atypisch. Dus ik was ook erg... Uh, uh, nou ja, uh, ondaan. Ik bedoel, het is iets, iets anders dan wat je normaal gesproken ziet. En voor mij uh, leert het vooral uh, dat chimpansees eigenlijk gewoon heel erg sociale wezens zijn. Die, die dezelfde soort uh, uh, nou ja, dingen die gebeuren in onze sociale levens kunnen opmerken, kunnen leren. En, en ook een, misschien dus onderliggend eenzelfde uh, soort gevoelens zouden kunnen hebben. Ja, het, het filmpje is op YouTube te zien, ook nog elders? Ja. Uh, het wordt volgens mij op verschillende websites al geplaatst met een, ik denk een link naar YouTube, maar het is vooral YouTube. En de, het verslag is ook na te lezen in de American Journal of Climatology. Wij gaan ook eens kijken of we dat op de site van de NOS kunnen zetten. Ik dank u wel, ja. Edwin van Leeuwen. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u betrokken bij het verbeteren van uw leefomgeving en zoekt u samenwerking met de overheid?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 In deze spraakmakende film was Schneider diverse keren naakt te zien als de vriendin van Marlon Brando. De actrice kampte jarenlang met een alcohol- en drugsverslaving. Maria Schneider is 58 jaar geworden. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. We krijgen een paar dagen met onstuimige en wisselvallig winterweer, maar het is wel zacht. Vanavond blijft het helder en de temperatuur zakt snel naar 1 graad in het zuidoosten en 5 graden aan zee. Vannacht neemt de bewolking toe en vanaf middernacht gaat het regenen en de temperatuur loopt vannacht geleidelijk op. De zuidwestelijke wind neemt vanavond flink toe en wordt vannacht krachtig windkracht 6 en aan zee hard tot stormachtig windkracht 7 à 8. En daarbij zijn in het noordwesten van het land zware windstoten mogelijk tot 85 km per uur.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 Zaterdag is het bijzonder zacht met maximum temperaturen rond 10 graden. In het noorden kan dan wat regen vallen. Zondag neemt de wind af, maar de kans op regen die blijft dan bestaan. Na het weekend wordt het droger, maar het blijft zacht. ANWB ah, Verkeersinformatie. De avondspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Er staat 220 kilometer aan file. Maar er zijn toch een paar ongelukken gebeurd die voor veel oponthoud zorgen. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Hoogmade 5 kilometer stil. De rechte rijstrook is dicht. Op de A10 Zuid loopt het vooral vast richting Den Haag. Er staat tussen Zeeburg en Knopen de Nieuwe Meer 10 kilometer. Dat komt omdat net om de hoek op de A4 een auto met pech staat bij Sloten. De rechte rijstrook is dicht. Dan de E19 richting Antwerpen staat helemaal vol tussen Meer en sint Joppen het Goor, 18 kilometer. Voor de spits gebeurde daar een ongeluk met een aantal vrachtwagens, maar de rijbaan is weer vrij. Verkeer richting Antwerpen kan nog wel veel beter omrijden via Roosendaal en Bergen op Zoom. Vanaf knopend Klaverpolder over de A17, A58 en de A4. Op de A50, Apeldoorn richting Zwolle, tussen Apeldoorn en Vassen 10 na een ongeluk. En de A67, Eindhoven richting Venlo, tussen Asten en de Alfred Diesel, 5 kilometer na een ongeluk. Maar de rijbaan is daar weer vrij.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 Vijf over half zes. Het verhaal van de dag is natuurlijk Egypte. Voor journalisten is het steeds moeilijker werken. We praten er zo over verder met Hans Leroes, onze hoofdredacteur. Eerst Pieter van Vollenhoven. De vertrekkend voorzitter van de onderzoeksraad voor veiligheid. Heeft kritiek op de manier waarop zijn opvolger is benoemd. Hij heeft het over een politieke benoeming. En daardoor dreigt volgens hem de onafhankelijkheid van de raad in het geding te komen. Ik heb zo gestreden voor het onafhankelijke onderzoek. Dus je moet, uh, ik haal van het woord onafhankelijkheid voor de kwaliteit. Dus... Uh, daar moet je bij mij nooit aan komen, nog aan het woord onafhankelijkheid... Uh, omdat mijn drijfveer zijn de slachtoffers. Hè. De drijfveer zijn de slachtoffers. Z het is hun overkomen. Onafhankelijk. Het is een bijna heilig woord voor Pieter van Vollenhoven. Jarenlang vocht hij voor één onderzoeksraad... die na grote calamiteiten de waarheid boven tafel krijgt. In 2005 was het zover. Met succes onderzocht de raad de Schipholbrand... het ongeluk met de Turkish Airlines Boeing... en de treinbotsing bij Barendrecht. Het cellencomplex op Schiphol Oost. Verwrongen staal, geblakende muren en uitgebrande cellen. Stille getuigen van een drama waarbij elf mensen kansloos om het leven kwamen. Opgesloten in hun cel, gestikt in de rook. Lies van dit Alpha, we zijn op dit moment aan het kijken naar een heel emergency. Het lijkt dat we een aerkracht hebben verloren. So dus continu op deze heading, contact 1212. de so heading 1212, Lies van als je kijkt naar Barendrecht, een rood lichtpassage, dan moet je, kan je niet anders zeggen dat roodlichtpassages... wordt op het spoor gezien als heiligschennis. En er is een systeem, dat is het automatische treinbeïnvloedingssysteem... dat eigenlijk helpt voorkomen en dat dat gebeurt. Dat is ingevoerd in Nederland, maar daar praten we over een verouderd systeem. Onafhankelijk betekent vooral zonder inmenging van ministers of ambtenaren... Voor zijn benoeming vroeg Van Vollenhoven felle debatten uit over de voorwaarden waaronder de Raad zijn werk kan doen. En nu de voorzitter de organisatie verlaat, dreigt de onafhankelijkheid volgens hem in het gedrang te komen. Niet vanwege de persoon, maar de manier waarop Chibi Jaustra door de politiek is benoemd. Nou, Kijk eens, bij de opvolger moet ik zeggen, kijk die heer Jouwstra ken ik gelukkig heel lang. Die heb ik lang leren kennen eigenlijk toen ik bezig was met de ecologische hoofdstructuur en de oprichting van het Nationaal Groenfonds. Maar hier is de benoeming door de overheid geschied. Zo moeten we het eerlijk zeggen. Het door de overheid? Door de, de overheid. Zo staat het ook in de wet. Wat vindt u daarvan? Want u heeft net een heel exposé gehouden. De overheid, de politiek, ik moeite met onafhankelijk onderzoek. Absoluut onjuist. Als je de onafhankelijkheid ten ere wil houden. Wij zijn verantwoordelijk ook over het product van de raad. Over de rapporten van de raad. Daar is de raad zelf voor verantwoordelijk. Kan er ook op aangesproken worden door die minister. Ik vind als je zo verantwoordelijk ben voor de inhoud van je rapporten... vind ik dat de raad moet komen met een voorstel... wie, aan welke kandidaten zou de raad denken... als je praat over een raadslid of over de voorzitter. Het is nogal wat wat u zegt, dus dat uw opvolger... de manier waarop die procedure is gegaan... dat u daar absoluut mee oneens bent. Ja, met de procedure mee ik oneens, ja, zeker, ja. Want Pieter van Vollenhoven, Rob Trip sprak met hem. Het hele interview is zondagavond te zien... bij de NOS op Nederland 1 om 11 uur s'avonds. Dan terug naar Egypte, want dat blijft natuurlijk het verhaal van de dag. Met Schermutselingen vanmiddag, uh, de vicepresident die een uh, in interview heeft gegeven. En het werken voor de journalisten wat steeds moeilijker wordt. We praten er zo over met Hans Leroux, hoofdredacteur van NWS Nieuws. Maar eerst even een samenvatting van de gebeurtenissen. Ik ben uh, via uh, een soort sluitwegje midden op het uh, Tahrirplein terechtgekomen. Uh, daar staan steeds meer mensen, heb ik de indruk. Op het Tahrirplein lost het Egyptische leger waarschuwingsschoot om de aanhangers en tegenstanders van president Mubarak uit elkaar te houden.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 Volgens persbureau Reuters dringen de aanhangers van Mubarak hotels binnen op zoek naar journalisten. Buitenlandse journalisten op en rond het Tagrierplein zijn vandaag mishandeld door Mubarak-aanhangers. In Cairo hangt een grimmige sfeer, merkte GPD-verslaggever Harald Dornbos. We werden plotseling omsingeld door aanhangers van president Mubarak. Uh, die sleurden ons eigenlijk uit de taxi en uh, zetten ons, nou ja, zo ongeveer. Letterlijk machete is op de keel. Correspondent Sander van Hoorn in Cairo ziet het allemaal gebeuren. Het is uh, steeds moeilijker. Uh, kijk, de Egyptische staatstelevisie die zendt uit dat uh, wij liegen en de zaak verdraaien. En dat buitenlandse elementen aan het werk zijn om de situatie te ontregelen. Nou ja, voor mensen die uh, niet goed kunnen lezen en schrijven en die alleen dat zien, uh, ben je dus al makkelijk een doelwit. Hans Larouche, hoofdredacteur van de NOS Nieuws. Hans, we hoorden als laatste Sander van Hoorn, daarvoor mm -hmm. Harold Doornbos. Die heeft al te maken gehad met, ja. met het geweld. Is gelukkig ter nou nood ontsnapt. Um, op wat voor manier ben jij vandaag bezig met hun veiligheid? Want je hebt een weinig benijdenswaardige baan mm -hmm. op dit moment. Uh... Nou, ja, dat heeft met verantwoordelijkheid te maken. De me, me, weinig bedrijfswaardige banen, die hebben de mensen in Cairo. Althans, die moeten natuurlijk heel erg ja. op hun veiligheid passen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik ben, ik begrijp wat Dit je zijn bedoel. dagen waar, waar, waar het, het op aankomt. Ja, vooral omdat uh, onze cameraman Erik Feiten uh, in de afgelopen nacht op het vliegveld is aangehouden. Uh, waarschijnlijk omdat er gedacht wordt... ja, man met een camera, uh, die willen we hier niet hebben. Na heel veel uh, uren waarin we geen contact hadden, uh, werd er gezegd dat hij inderdaad het vliegveld had verlaten. Dat is bevestigd. En daarna hebben we geen contact meer met hem gehad. Dus dat zijn hele lastige uren uh, voor de mensen die natuurlijk na uh, aan hem staan... maar ook voor ons, voor de collega's uh, die verantwoordelijk zijn voor hem. Want je weet niet waar hij naartoe is gegaan en uh, waar hij nu is. Hij zou naar uh, de, de plek uh, moeten gaan waar uh, Sander van Hoor, Nicole de Vever en hun mensen zitten... Um, en daar is hij nog niet. Dat is wat we weten. We weten dus dat hij onderweg zou moeten zijn. En we weten niet of, uh, of het inderdaad vijf uur duurt vandaag... om van het vliegveld in het hotel te komen. Of dat er roadblocks zijn of wat dan ook. En ik wil daar liever niet over gissen. Ik hoop vooral op dat ene telefoontje van uh, oké, okay, ik ben er. En met wie heb jij contact daar om, om te achterhalen uh, waar, die, waar die kan zijn? Dat proberen we op allerlei manieren via de ambassade. We hebben ook een Amerikaanse connectie. We doen het met, natuurlijk met onze collega's zelf. Die hebben weer plaatselijke mensen die voor hen werken... die ook hun dingen doen. Dus we proberen op allerlei manieren altijd te weten... hoe het met onze mensen is. Of het nou zeg in dit soort omstandigheden om een collega gaat... met wie je geen contact hebt. Of met nou ja, op de andere dagen... Waarin het gaat over de veiligheid. En de verslaggevers die wij horen in onze uitzendingen, um, die zaten bij een hotel aan het Tahrirplein, ja. die zijn verplaatst. Die zijn naar een ander hotel dat veiliger is. Ja. En de Nederlandse Vereniging van Journalisten zegt nu, nou, je kan beter helemaal niet daar naartoe gaan. Wat, wat vind je daarvan? Ja, kijk, ik snap de bezorgdheid over veiligheid. Uh, maar ik, ik ben het niet helemaal eens met het advies aan journalisten om niet te gaan. Hè? Dus om de verhalen te laten wat, waar, uh, uh, wat, uh, wat ze zijn. Um, kijk, journalisten zeker de ervaren journalisten, erva en, en, en Nicole Sander, eh, ook cameraman Erik... zijn echt heel ervaren, zijn heel goed getraind... Uh, die zijn er ook op uit om de verhalen te maken... juist in hele moeilijke omstandigheden. Hè, om te zien wat er gebeurt. En wat je ook vaak krijgt als, als, als, als, als verwijt, en dat snap ik... dat is dat als er iets groots gebeurt en journalisten gaan weg... dat de mensen daar zeggen, ja, maar je laat ons in de steek. Uh, wij, zijn, wij willen ons verhaal vertellen, wij willen de beelden laten zien. En wat bepaalt voor jou uiteindelijk of ze daar kunnen blijven of niet? Of dat je ze terughaalt? Nou ja, een, een reële veiligheidsinschatting. Kijk, wij, wij dwingen nooit mensen om ergens te blijven. Dus mensen die daar werken, moeten zich veilig genoeg voelen... Mensen die daar werken moeten heel goed getraind zijn. Dat is niet zomaar eventjes een half uur over een hei rennen. Dat is echt heel goed getraind op allerlei situaties. Uh, wat heel belangrijk is vaak is uh, contact houden met de uh, ambassades ter plekken. Uh, vluchtroutes hebben. Uh, en wat vaak ook heel belangrijk is, is wees op de plekken waar alle journalisten zijn. Wees op de plekken waar de internationale journalisten samenwerken, elkaar informatie uitwisselen, elkaar tips geven, vertellen waar je wel en niet naartoe kan. Eigenlijk als een blok opereren. Dat schept ook veiligheid. Ja, via Twitter kregen we wat, wat, wat specifieke vragen over dit mm -hmm. onderwerp op NWS Radio 1. Um, bijvoorbeeld van Marianne die vraag van als je dan besluit om te vertrekken, is het dan geen enorme nederlaag als journalist? Nee, ik vind um, als iemand werkelijk denkt dat hij of zij niet meer veilig is... Mm -hmm. dan is er geen hoofdredacteur, tenminste kan ik me niet voorstellen... die zal zeggen, jij moet. Dat moet je accepteren. Je kan geen mensen in situaties uh, sturen die onveilig zijn. En daarom werken we natuurlijk ook met collega's... Ja, die hun afweging echt heel goed kunnen maken en, en, en die ook weten... Uh, wat er kan gebeuren en die echt goed getraind zijn. Het is nou, ik zei het straks al het is niet even een half uurtje. Het is echt heel goed getraind. We wachten nu eens uh, op het telefoontje van Erik Feiten ja. of via Twitter bericht dat hij bij de NOS Crew ja, is. Dat zou ik graag nu hebben. Dank je. Hansloos. Ander nieuws uit Nederland vandaag. De boekwinkels van ECI gaan dicht. Er zijn te weinig clubleden overgebleven. Dat zometeen nu de files met Wijnandswaan. Zwaan. Ja, het zijn er 50 in totaal. Wat opvalt, is de lange file op de A10 Zuidrichting Den Haag. Tussen Zeeburg en Knopend, de Nieuwe Meer, 11 kilometer komt omdat er om de bocht op de A4 richting Den Haag een kapotte auto staat bij sloten. De rechterrijstrook is dicht. En de problemen op de E19 naar Antwerpen worden langzaamaan wat minder. Tussen Meer en Sint-Joppen het Goor staat 15 kilometer file. Na een ongeluk de weg is weer vrij. Maar het is nog wel beter om om te rijden. Vanaf knoopend klaar via Roosendaal. Over de A17, A58 en de A4. Dit is het NOS Radio 1-journaal. met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De Duitse bondskanselier Merkel heeft goede hoop dat de Spaanse economie er weer bovenop komt. Ze zei dat vandaag tijdens een staatsbezoek aan het land. Premier Zapatero heeft flinke bezuinigingsrondes moeten doorvoeren... om te voorkomen dat het land een beroep zou moeten gaan doen op het Europese steunfonds. In Madrid, Rob Zoutberg, je was net bij de persconferentie van die tweeën. Had Spanje echt alles uit de kast om Duitsland gunstig te stemmen? Nou ja, het begon al met grote bakken paella voor de journalisten... die vanmiddag naar die persconferentie toe gingen. Het, het, het was echt een groots onthaal... zoals ik daar eigenlijk nog nooit in het regeringsgebouw heb gezien. Je moet natuurlijk weten dat er ontzettend veel Duitse journalisten... nu ook voor dat bezoek eh, in Madrid zijn vandaag. Maar goed, Zapatero die had natuurlijk ook wel echt goed eh, nieuws te melden. We weten dat het eh, begrotingstekort van het land gehalveerd is. Nu ongeveer eh, op 5 zit. Nou, dat is echt goed nieuws. heeft te maken met... Eh, heeft te maken met de verhoging van de btw hier in het land. Bezuinigingen die zijn doorgevoerd. En hij kon natuurlijk melden iets wat er gisteren pas is getekend. Het grote sociale akkoord over pensioenen. En uh, ja, daar kon hij zeer tevreden over zijn. Dat kon hij uh, Angela Merkel allemaal vertellen. Ja. In welke manier is Duitsland dan afhankelijk van Spanje? Nou, uh, het gaat om, om miljarden. Alleen al aan, aan investeringen in de Spaanse staatsschuld hebben Duitse pensioenfondsen, banken 22 miljard euro uitstaan. Uh, en Merkel die, die, die refereerde daar ook aan en vandaag, vandaag. Ze zei dat ze niet gelooft dat Spanje nu ook snel hulp heeft uh, uit dat Europese steunfonds. Ze, ze stelde daarmee de investeerders gerust. Ze vindt echt dat Spanje op dit moment zijn huiswerk goed gedaan heeft. En vindt ook dat er nu echt snel een eind moet komen aan alle speculaties over de kredietwaardigheid van het land. Spanje had... Hausaufgaben jetzt wirklich gemacht und glaube dass da auch keinerlei weitere Spekulationen notwendig sind, wie ich übrigens überhaupt der Meinung bin, dass dieses ganze Spekulieren und dauernde viele reden uns gar nicht weiter nutzt. In Berlijn, Walter Meijer, hoe belangrijk is Spanje voor Duitsland? Nou, ten eerste natuurlijk een, een hele belangrijke markt voor de Duitse export. Uh, Duitsland is het belangrijkste importland voor Spanje. Dus geen ander land waar ze zoveel spullen vandaan halen dan uit Duitsland. Dus voor Duitse bedrijven is het belangrijk dat het, dat het weer beter gaat met de Spaanse economie. Dat geldt ook voor de Duitse banken. Dat zei erop net, die hebben nog erg veel geld te goed uit Spanje. En er gaan ook steeds meer stemmen op in Duitsland om in Spanje arbeidskrachten te gaan werven. Want in Duitsland groeit de economie intussen zo snel... dat er in sommige branches uh, te weinig jongeren zijn... met goede kwalificaties die je daar aan kunt nemen op kunt in Spanje is juist een enorme jeugdwerkloosheid op dit moment. Dus die twee problemen zou je samen kunnen oplossen... als er weer Spanjaarden in Duitsland gaan werken. Maar kun je daarmee het bezoek van Merkel niet misschien afdoen... als een ordinaire inspectieronde? Nee, dat, dat mag je zo niet zeggen. Uh, ze versprak zichzelf natuurlijk net in het citaat wat je hoorde... even door te zeggen dat Spanje zijn huiswerk... zijn huisafkamer goed gemaakt heeft. Terwijl natuurlijk van tevoren er alles aan gedaan is. Uh, ik was van, van de week even bij de minister van Buitenlandse Zaken... Westerwelle hier in Berlijn, die zei ook weer... wij gaan daar niet heen met een inspectie. Wij zijn niet de bovenmeester die gaat kijken of de leerling het goed doet. Maar het heeft natuurlijk een klein beetje iets van de rijke tante... die eventjes komt kijken hoe het met het arme neefje gaat. Maar het is natuurlijk ook een poging om Spanje ervan te doordringen... dat ze ook weer... naar economische groei moeten gaan streven. Want Het afbetalen van die schulden, het bezuinigen, dat is één ding. Maar, zegt Merkel, je moet ook zorgen dat er weer geld verdiend wordt. Dus er moet een soort economisch programma komen voor heel Europa. Dat gaat Merkel morgen ook op de Europese top in Brussel... aan de collega-regeringsleiders voorleggen. En Merkel wil dat er dan één lijn wordt getrokken... om weer meer economische groei te bereiken. En je mag het niet zeggen van Merkel, maar ze bedoelt natuurlijk één Duitse lijn. Tante Angela Robzauberg, voelt Spanje zich toch niet een beetje het uh, arme neefje? Ja, ja ik, ik, had, ik, ik dacht zelf, David en Goliath natuurlijk die bij elkaar op visite komen vanmiddag. Kijk, ja, alleen al die verhalen, die Wouter ook vertelt. dat Duitsland van plan is hoog opgeleide, werkloze, jonge Spanjaarden hier weg te halen om in te zetten in Duitsland. Dat roept natuurlijk wel weer een beetje de lucht op van, van de gastarbeiders van vroeger. Verschillen tussen het land blijven gewoon heel erg groot. Kijk alleen al naar de werkloosheid. Ongeveer 7,2 procent in Duitsland. Hier drie keer zoveel. Ja. Waar ze eigenlijk wel geïnteresseerd in al die economische verhalen? Als je kijkt naar Egypte, hebben ze daar nog over gehad? Sabatero en Merkel? Ja, het, het, het eind van de persconferentie kwam dat onder, onderwerp uh, natuurlijk terug. Merkel die drong aan hier vanmiddag op een snel vertrek van Mubarak. Dat zei ze nadrukkelijk. Ze riep ook op een bescherming van journalisten. En ze riep ook op de Egyptische regering om nu snel mensen te gaan straffen... die schuldig zijn aan geweld op dat Tagierplein. Zapatero zelf die hadden het Franco-verleden van zijn eigen land erbij. En hij zei, ik dring aan op een vreedzame transitie in Egypte... net zoals we hier destijds hebben meegemaakt. Dank u, heren, vanuit Madrid en Berlijn. Ooit had boekenclub ECI 1,5 miljoen leden. Nu zijn dat er nog 400.000. En dat is een van de redenen dat ECI de 18 winkels in Nederland sluit. Het bedrijf maakte vanochtend bekend dat het vanaf de zomer alleen nog doorgaat op internet. En dat betekent dat voor de ruim 100 winkelmedewerkers ontslag dreigt. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging naar een van de filialen. In Hoogkaterijnen in Utrecht is uh, het filiaal van de ECI nog open. Boeken en meer staat er. Maar dat zal niet lang meer duren. Goedemiddag. Ik wou vragen of ik nog lid van de ECI kan worden. <laughs> u kunt lid worden van de ECI. Maar uh, ik heb zojuist even contact met ons hoofdkantoor. En ik wil u graag naar onze pers voorlichten voor dus doorverwijzen. Telefoonnummer, zelfvoldoende? Nee, oh, is die hier niet? Nee, hij, nee ze zijn onderweg. Oké. Okay, nou, dan wacht ik toch even. Bent u al lang lid van de ECI? Niet. Niet? Niet. Wel geweest. <laughs> Waarom bent u niet meer? Ik had een klacht en die had ik ingediend en mijn telefoonnummer erbij. En daarna ben ik gebeld door andere personen omdat ze mobieltjes wilden verkopen... terwijl ECI aangeeft dat ze mijn privacy... Uh... Garanderen? Ja, ja. Toen dacht u van uh, mooi, ik stop ermee. Ik stop ermee. Nou, deze winkel stopt er ook mee. Wist mooi. u dat? Nee. Voor de zomer gaan de 18 winkels van de ECI dicht. Oké. Okay. Ja, de winkel ziet er uh, gewoon uit zoals een uh, gemiddelde Bruna, zou ik maar zeggen. Met in de etalage Het Aanzien van 2010 en boeken van Herman Koch en Kluun. Hoe lang bent u al lid? Ja, of twintig. Ja. Ja. Moet u elke drie maanden een boek of cd kopen? Zo zijn de spelregels. Zo zijn de spelregels. Ja. Vindt u het wel jammer? Ja. Vind ik het jammer, nee. Je kan in elke willekeurige natuurlijk kijken welk boek je wil uh, hebben. Het kroonboek, wat was dat ook alweer? Een kroonboek. Volgens mij is dat dan zo'n boek wat je voorgelegd krijgt. Als je niks bestelt, dan krijg je dat toegestuurd. Ja. ja. ja. En daar voel je soms niks aan, maar ja, dat kreeg je dan. Nou ja, zover is het met mij nooit gekomen. Misschien één keer, maar ik kan me niet eens herinneren. Maar, uh... Even een misverstandje: de woordvoerder komt niet naar Utrecht. Nou, dan ga ik toch even bellen. Mevrouw Willingen, heeft het fenomeen ECI zijn beste tijd gehad? Um, nee, daar ben ik het uh, zeker niet mee eens. We hebben. Gezien dat de online strategie die we twee jaar geleden zijn ingeslagen, zijn vruchten afwerpt. Ja, er zijn al zoveel internetwinkels. Eens. Nu is het wel zo dat wij van oudsher echt een boekwinkel zijn. Ik denk dat waar wij ons onderscheiden is dat we uh, verstand van zaken hebben op het gebied van boeken. Dat we in het uh, grote gros van aanbod, van, uh, van 15.000 boeken per jaar, een goede advies, adviesfunctie kunnen. Uh, claimen, dat gaan we ook zeker doen en uh, weet men ons ook uh, steeds meer te vinden online. Het verslag van ECI van Jeroen Schutteijzer. Protest in Groningen tegen een proef met ondergrondse opslag van CO2. In het provinciehuis heeft minister Verhagen gesproken met bestuurders van de provincie Groningen, waar hij een persconferentie heeft gegeven, maar waar die nu ook bij Menno Remer staat. Menno. Ik ben al ja, de minister is net naar buiten gekomen. Er moesten wat mensen uh, te woord staan. Ik had niet het gevoel dat u ze gerust kon stellen meteen, minister Vragen. Oh, ze waren in ieder geval uh, zeer open uh, in, hun, in hun houding naar mij toe. Uh, en ik heb ook geprobeerd op een beetje open manier... met ja. hun uh, uh, te praten over wat ik hier vandaag gedaan heb. Ze wilden eigenlijk maar één ding weten... Gaat het door of dat gaat het niet door? Als we een interview doen, blijf Zo. dan alsjeblieft even staan. Sorry, en, dan blijf even staan. En twee vragen want prima. moeten echt even. Ze, ze, ze moeten heten. eten. Ja, dat weet H ik, dat weet H ik. Weet ik, weet ik, weet ik, weet ik. Ja, Eén vraag. Een dan dan we zijn, zijn live. Ja, prima. Op. Ze willen maar één ding weten, gaat het door of niet? En dat zal ik je ook binnen hele korte tijd laten weten. Ik heb vandaag natuurlijk ook veel uh, emoties en twijfels gehoord. Dat heb ik goed in oren geknoopt. Daar hou ik ook uh, rekening mee. En ik zal in de, in de komende weken zal ik de alternatieven afwegen en dan een besluit nemen. Dat was één vraag, twee vragen. Is dat voor de verkiezingen? Uh, er zijn hier heel veel mensen die gevraagd hebben om snel duidelijkheid. En ik zal dat zo snel mogelijk doen. Nou, dat was ook niet echt een duidelijk antwoord natuurlijk. Dat blijft altijd een beetje ertussenin van wat wordt het? Um, ja, dat, dat, dat was eigenlijk het hele verhaal wat hij te vertellen had. Ik heb goed geluisterd, het was de samenvatting. Ik zat er een paar weken over nadenken. Ik ga alternatieven bekijken. Opslaan in de Noordzee, in de gasvelden daar. Of hergebruik door boeren. En dan kom ik met een aantal weken met een besluit. Maar niet zeker of dat voor de verkiezingen is. En hoe hebben de mensen daar in Groningen gereageerd, dan? Ja, daar ga ik nou even naartoe lopen, Tim. Want ik moest in de sprint mee met Van Haag en je kent hem, hij is toch vrij lang en loopt snel. Maar ik ben inmiddels weer bij de mensen die de hele dag geprotesteerd hebben. Stel eens één een ja, vraag, Mene. Ja, ja, één vraag, snel. Eh, tevreden met het bezoek van Van Haag en wat hij heeft gezegd? Ja, helemaal. Ja? En hij heeft nog geen besluit genomen? Nee, nee, nee. nee, nee. Maar in ieder geval, heeft wel, uh, we hebben wel aandacht getrokken. En... Uh, ik ben dan van Contromine, die heeft ook een ja. punt... Uh, zeg maar de, de tegenstanders. hebben ja, ja. moet het even een beetje... Be maar, ja, je weet het nog niet. Nee, nee, nee. Binnen enkele weken, ja, kan ja. nog alle kanten op. Ja, precies. Nou, nou ja, we gaan ervan uit dat het een verstandige man is... Hè, en dat hij het ver verstandige beslissing maakt. Ja, en dat hij dus niet hier komt. Nou, de, de spullen worden opgeruimd, ja. de kolen gaan, uh, gaan in de zak... en de, ja, de tapijt ja, wordt opgeruimd. Jullie gaan naar huis, zit erop, protest. Ja, ja inderdaad, ja. Ja. Ja. ja. Fijne avond nog. Ja. Dank wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Op de website van Al Jazeera staat dat grote groepen jongeren door de straten van Cairo trekken. op zoek naar mensen met camera's en microfoons. Hotels worden met verrekijkers in de gaten gehouden. Als journalisten of fotografen zich op het balkon laten zien. dan wordt dat doorgegeven en volgt vervolgens een inval in hun hotelkamer. Ook Rena Netjes van het parool stond doodsangsten uit. Volgens de krant ontsnapte ze vanochtend aan een groep woedende Mubarak-aanhangers. Twee andere Nederlandse journalisten brachten haar naar een veilige plaats. Op de voorpagina van NRC Handelsblad staan foto's van bebloede demonstranten. Op één foto zitten drie mannen tegen een muurtje. Ze hebben alle drie verband om hun hoofd en maken het vredesteken met hun vingers... terwijl ze moedeloos naar de fotograaf kijken. Het liveblog van de BBC heeft een klein succesverhaal... over de Egyptenaar Waal Hassan. Hij kocht vanochtend net zoveel medicijnen en verband... totdat er niets meer in zijn tas paste. Daarna reed hij naar het Tahrirplein, waar hij de aanhangers van Mubarak maar net kon ontwijken... en bracht de medicijnen naar gewonde demonstranten. Er staan uiteraard ook andere verhalen in de krant. Een nieuw aardgas gaat bedrijven geld kosten. Volgens NRC Handelsblad verandert de samenstelling... van het aardgas deze zomer... door de invoer van gas uit onder andere Qatar... Bedrijven als Shell, DSM en ExxonMobil maken zich hier grote zorgen over. Want door het vloeibare gas moeten branders, gasmotoren... en gasturbines worden aangepast. Als dat niet gebeurt, kan de schade jaarlijks 70 tot 450 miljoen euro bedragen. In Beeldhoven is gisteren een ongeluk voorkomen... door een oplettende taxichauffeur. De man reed volgens RTV Utrecht met acht kinderen in zijn busje... een spoorwegovergang op, waarvan de bomen gewoon open stonden. Er kwam alleen wel een trein aan. Door op het laatste moment het gaspedaal in te drukken, kon de chauffeur de trein ontwijken. ProRail zegt dat de spoorbomen en waarschuwingslichten het niet deden en onderzoekt het incident. De eerste Zeeuwse krant verscheen veel eerder dan tot nu toe werd aangenomen. In Londen is een exemplaar gevonden van de Zeelandse en Haagse posttijdingen. Volgens de provinciale Zeeuwse courant werd het stuk papier in 1666 gedrukt. Het jaartal kon worden afgeleid door een artikel in de krant. Zo wordt de arrestatie van ritmeester Boerat beschreven. En dat gebeurt in oktober 1666. En wat er vandaag gebeurt op 3 februari 2011 in Egypte, dat gaan we horen na 6 uur. Dan keren we terug naar Cairo om te horen hoe het er daaraan toe gaat op het plein en ook elders in de stad. Na 6 uur, dus, zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Tot zo.